Bismillah, wa salam ala rasoolillahu, ala alihi wa sahbihi wa man amma baad. Beste mensen, degene wiens leven berust op godsvrucht en liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala is zeer zeker beter dan degene die zijn leven verspilt aan de zonde en verdorvenheden. En om jullie harten gerust te stellen, kan ik jullie zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala altijd zijn rechtgeleide dienaar aan een overwinning helpt. Hij zegt namelijk... Amanu. Oftewel, voorwaar. Allah neemt het op voor degenen die geloven. Surat al-Hajj 38 Heb jij, beste broeder en beste zuster, ooit vernomen dat iemand die zich inzet voor de zaak van Allah, door Allah in de steek is gelaten? Heb jij ooit gehoord van een persoon die gewend is om sadaqa uit te geven, dat hij vreselijk onderuit is gegaan? Iemand die de voorschriften van zijn Heer in acht neemt, dat Allah hem heeft verlaten? Het is uitgesloten, beste mensen, dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn banden met dit soort mensen verbreekt. Maar om jezelf tot deze eerbare status te kunnen verheffen, is het soms nodig om diep in de buidel te tasten, om een lijdensweg te bewandelen, om angstige tijden te doorstaan. En wanneer jij met een moment van zwakte te maken krijgt, raad ik je aan om terug te denken aan die ene man, die ontzettend veel heeft geleden. Een man die door zijn eigen familie werd bestreden, en uit zijn huis werd verdreven. En als iemand zal vragen, Waarom is hem dit allemaal overkomen? Waarom is hem dit allemaal aangedaan? Heeft hij anderen van hun bezit willen bestelen? Was hij erop uit om bloed te vergieten? Om huizen te plunderen? Het antwoord is nee, beste mensen. Hij was er slechts op uit om de mensheid te redden. Hij wilde op een liefdevolle wijze de mensheid bij de hand nemen. En uit de duisternissen van shirk naar het licht van tawheed leiden. En ik denk dat iedereen wel weet wie deze man is. Het is onze geliefde profeet, Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Hij die opgegroeid is in Mekka, van haar water heeft gedronken, haar lucht heeft ingeademd, en toch moest hij zijn woonplaats uiteindelijk verlaten. Waarom? Omdat hij een bedreiging vormde voor de belangen van Quraysh. Belangen die berusten op onrecht. Mohammed, vrede zij met hem, verkondigde zaken die niet in overeenstemming waren met hun valse verlangens. Hij is niet akkoord gegaan met hun valsheden. De mensen die de valsheid vertegenwoordigen, beschouwen iedereen die zich sterk maakt voor de waarheid, die zich sterk maakt voor ethiek als een bedreiging. Want deze mensen, deze rechtschapen mensen, Werpen zich op als obstakels in hun weg. Zij verwerpen iedere zonde, iedere verwerpelijkheid. Zij roepen luidkeels, nee tegen veelgodendom, nee tegen onrecht, nee tegen zedeloosheid. Daarom probeerde Quraysh de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te vermoorden. En dan is het tijd geworden, beste mensen, om dapperheid te tonen. Dapperheid zit hem niet in het uitlokken van ruzies, in het vechten met zwaarden, maar dapperheid is dat men opkomt voor zijn principes, zoals de profeet Mohammed vrede zij met hem heeft gedaan. Al zouden zij de zon in zijn rechterhand plaatsen en de maan in zijn linkerhand, dan nog zal hij zijn taak niet opgeven. Quraysh omzingelde het huis van de profeet vrede zij met hem. Ze waren erop uit om hem te vermoorden. Maar de profeet, vrede zij met hem, dacht al die tijd, Allah is aan mijn zijde. Allah is met mij. Allah is mijn steun en toeverlaat. Niets kan mij overkomen. En vol overtuiging verliet hij het huis met lege handen, terwijl zij op de wacht stonden met de wapens in hun handen. Maar wat kunnen deze wapens doen, wanneer Allah zich ontfermt, over de tegenpartij. Wanneer Allah zich aan de andere kant bevindt, daar stonden zij met hun zwaarden, en plotseling werden zij overweldigd door een slaap, en vielen de zwaarden uit hun handen. Zo baande de profeet vrede zij met hem, zich in alle vrede, en rust, en weg, tussen deze met haat vervulde mensen. Deze gebeurtenis, beste mensen, die zich veertien eeuwen geleden heeft voorgedaan, geldt nog steeds als leerstelling voor ons allen. Beste mensen, stel je vertrouwen in Allah. Er is geen betere beschermer. er is geen betere waker, er is geen betere hoeder te vinden dan Hij. Alles dient ondergeschikt te zijn aan Hem. Tot onze grote spijt zien wij dat het vertrouwen van de mensen in Allah niet de test doorstaat. De mensen schijnen meer vertrouwen te hebben in hun baan, in hun maatschappelijke status, in hun banksaldo dan Allah subhanahu wa ta'ala. Iets wat de persoon zijn waardigheid ontneemt, en hem in de weg staat, om de waarheid te verkondigen. Daarom zegt de profeet, vrede zij met hem, Ta'isa Abdu Dinar, Ta'isa Abdu dirham Ta'isa abdul-katifa, Ta'isa abdul-chamisa. De profeet zegt, Verloren is hij die een dienaar is van geld. Een dienaar is van een kledingstuk. Een dienaar is van een stuk gewaap. Verloren is hij, zegt de profeet. Alayhi wasallam. De profeet vrede zij met hem. Heeft met zijn optreden. Getracht. Een generatie op de been te krijgen. Die geen vrees kent. Een generatie die zich kenmerkt door moed en vasthoudendheid. Hoe hij vrede zij met hem. Zich gedroeg in de grot. Toen Quraysh buiten stond, spreekt boekdelen. Terwijl Abu Bakr zich zorgen maakte, beperkte de profeet zich tot de volgende woorden. Hij zei namelijk... Ya Allahu of terwijl... O Abu Bakr, wat kan twee mensen toch overkomen waarvan Allah de derde compagnon is, de derde metgezel is? Er kan hen niets overkomen, beste mensen... Kunnen deze drie overwonnen worden? Of zullen hun tegenstanders het moeten ontgelden? Wie is opgewassen tegen de macht en de overweldiging van Allah? Deze steun en hulp die door Allah wordt geboden, gaat zelfs zo ver dat wanneer de profeet vrede zij met hem door Soraka dreigt ingehaald te worden, Soraka de poten van zijn paard in het zand ziet verdwijnen. En hij zijn jacht op Mohammed niet kan voorzetten. Een zaak die niemand voor mogelijk hield. Beste mensen, wie zijn vertrouwen in Allah stelt, zal uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen worden. Mohammed, die uit Mekka moest vluchten. Alles achter zich moest laten. Mohammed, die voor leugenaar werd uitgemaakt. Voor tovenaar, voor dichter en ga zo maar door. Mohammed, die op zijn hoofd werd geslagen. Zijn tand brak zijn metgezellen zag sterven. Diezelfde Mohammed zal later als overwinnaar Mekka binnenkomen. In een staat van absolute nederigheid. Want het is juist een eer voor hem en voor ons allen. Om alles wat wij bezitten ten dienste te stellen van onze Heer. Onze tijd, onze vermogen, onze zweet, onze tranen. Beste mensen, wie heeft de mensheid bevrijd van dwaling? Het is Mohammed, vrede zij met hem, die op de vlucht is geslagen vanwege zijn principes, die alles achter zich heeft gelaten toen hij zag dat zijn geloof bedreigd werd, die niet bereid was van de islam een onderwerp van discussie te maken, want er valt gewoon weg niets te discussiëren over de voorschriften van de Heer van de hemelen en de aarde. Er kan niet met een ander tot overeenstemming worden gekomen, indien er van ons wordt gevraagd enige afstand te nemen van de islam en zijn voorschriften. Want wij hebben geleerd van onze profeet, vrede zijn met hem, hoe het is om voor je principes op te komen, voor je idealen te staan, met een verheven hoofd, voor je geloof te kiezen en je niet van het veld te laten slaan. Daarom vraag ik, van iedere moslim om Allah te vragen zijn zegeningen over Mohammed uit te spreken op een wijze die Allah behaagt. Allah subhanahu wa taala zegt namelijk: Inna Allah wa al nabi ja, amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Waarlijk Allah en zijn engelen spreken hun zegeningen uit over de Profeet. O jullie die geloven. Vraagt Allah om hem zijn zegeningen en veiligheid te doen toekomen. Surah al-Ahzaab 56 En tot slot wil ik Allah subhanahu wa ta'ala vragen om ons zijn zegeningen en zijn veiligheid te schenken. O Allah schenkt Mohammed jouw zegeningen en neemt hem ten alle tijden in bescherming. En doet hem de allerhoogste positie toekomen. Oftewel al maqam al mahmood. O Allah verhoor onze smeekbeden. wasubhanak de. bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik